In het Tweede Kamerdebat over de verkiezingen... herhaalden ze hun voorkeur voor een kabinet van VVD en PvdA. Het onderzoek kan zich beperken tot een coalitie van die twee partijen. Volgens Rutte komt dat door de adviezen van veel andere fractievoorzitters... en door de opvattingen in de Eerste Kamer. Samson liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. De VVD is de grootste partij en de grootste winnaar. En in een democratie heeft de uitslag van een verkiezing relevantie. En ik vind dus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 En dat betekent niet altijd alles kapot te onderhandelen tot de laatste komma. Want het kan ook zijn dat je zegt, nou, op dit punt volgen wij de Partij van de Arbeid... en op een ander punt volgen we de VVD. In het debat werd Samsom door verschillende partijen gevraagd... naar zijn belofte dat hij de btw-verhoging per 1 oktober zo snel mogelijk wil terugdraaien. Samsom zei dat zijn strijdlust op dat punt blijft... maar hij zei ook dat de onderhandelingen in de formatie nog moeten beginnen. Hij wil er verder niet veel over zeggen. In Blirik bij Venlo woedt op een industrieterrein een grote brand bij een recyclingbedrijf. De brand is ontstaan in een buitenopslag. Wat daar ligt is nog niet duidelijk. Het bedrijf verwerkt allerlei reststoffen, variërend van papier en hout tot metaal en kunststoffen. In de omgeving van Venlo en ook op de Floriade is de rook goed te zien. Een deel van de Floriade is uit voorzorg ontruimd. Dat levert geen problemen op, zegt een woordvoerder. In Zoetermeer is de politie nog steeds bezig met een onderzoek op het Oranje Nassau College na een melding dat een leerling mogelijk een vuurwapen bij zich had. De leerlingen in een bijgebouw van het college gaan volgens de politie gefaseerd naar buiten als ze zijn ondervraagd en gefouilleerd. Volgens de school is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. In een ander deel van het gebouw gaan de lessen gewoon door. Japan wil dat China de schade vergoedt die is aangericht aan Japanse diplomatieke missies in China. Sinds vorige week protesteren Chinezen tegen de aankoop door Japan van drie omstreden eilanden in de Oost-Chinese Zee. De onbewoonde eilanden zijn door zowel Japan als China gekleemd. In verschillende steden werden de afgelopen dagen Japanse winkels en fabrieken aangevallen. Japan wil ook een speciale gezant naar China sturen om de rel langs diplomatieke weg op te lossen. Het weer in het noorden en midden enkele buien. In het zuiden overwegend droog en af en toe zon. Vanmiddag wordt het niet warmer dan 17 graden. Morgen bewolkt en in het noorden soms wat regen of motregen. En dan wordt het niet warmer dan 16 graden. ABB verkeersinformatie: eerst veel vertraging bij Rotterdam op de A20 Gouda naar richting Hoek van Holland. Tussen knopen De Bresse en Spaanse Polder staat 6 kilometer file na een ongeluk met twee vrachtwagens. De politie is daar nu bezig met een onderzoek. Twee rijstrokken zijn daar dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan beter omrijden... vanaf knopend de Bresseplein, via de A16 over de Van Briemendorpbrug... en daarna via de Benelux-tunnel weer terug naar de A20. Er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Helmond en Deurne rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. De 1 zegt dat hij het dankt aan zijn luxe... en de lage bijtelling van 14 procent...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 Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel... socioloog Beate Vulker, opvoeddeskundige Tisha Neven... appelschiller Jozef Asghari en zijn opponente Samira Buchtibi... en oudkamerlid Boris van der Ham. Hij kijkt voor ons nog steeds naar het formatiedebat in de Tweede Kamer. Straks tegen half vier hoort u onze dichter bij de dag... en vandaag is dat Egbert Hovenkamp. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje... Ja, dat is vandaag Jozef Asghari. Jozef, uh, jij zei net al, ik wil het gaan hebben uh, niet over die film, nee, maar nee, nee. over een gevolg van die film. Ja. Nou, Jasamila Bouchipti, oud-Kamerlid van de Partij van de Arbeid, heeft een opiniestuk uh, geschreven waarin ze eigenlijk stelt uh, dat, uh, uh, dat zou, zij zou willen dat de wilde moslimmannen niet langer, of leesbarbaren niet langer het aanzien van mijn geloof bepalen. En ik denk dat het meer een wensgedachte is die niet realistisch, realistisch is. Van hen hoeven we niet zoveel te verwachten. En ik dacht, waar blijft de rol van een vrouw? Zullen we eerst even naar die een paar ja. van die mannen luisteren? Ja. Obama. En wij zullen jullie laten zien dat er 1,2 miljard Mohammed zijn. Iedereen moet het weten, ze zijn gegaan. Allah, Obama, Ja, allemaal boze mannen, Jozef? Ja, kijk, en, en met Samira ben ik het natuurlijk eens... dat het, uh, ja, idioten zijn, sukkels, barbaren, noem het maar wat je... Hoe je het noemt. Uh, maar waar we het vandaag over gaan hebben ah, is uh, haar pleidooi om gematigde mannen en vrouwen te mobiliseren. Nou, dat vind ik niet genoeg. Ik denk niet dat we daar uh, veranderingen van moeten verwachten. Die zijn sowieso zwijgzaam. Dus, en dat zijn geen trendsetters. Dus ik zeg. De rol van de progressieve vrouwen, daar moeten we iets van verwachten. Nou, er zit een progressieve vrouw hier. Ja, een heel progressief. En ja, de rol van de progressieve vrouw, daar kun je ook heel veel verwachten. Kijk naar de Arabische Lente en de rol die vrouwen hebben gespeeld. Maar kijk welke deksels ze letterlijk op hun neus hebben gekregen. Stank voor dank. Ze zijn afgeserveerd als uit Na de revolutie, nadat ze misbruikt zijn. Door wie zijn ze afgeserveerd? door de mannen die nu uh, uh, uh, de bepalen de wat er... Maar dat is een heel klein aantal, dat weten N we. Nee, die, die de mannen die uh, nu de regering bepalen, de parlementen bepalen... De bedoel je. Uh, onder andere, ja. maar dat, uh, dat, dat, dat is Egypte. in Tunesië, Egypte ja. precies, ja. maar in Tunesië... We hebben het in Libië, vrouwen spelen in algemene zin geen rol... omdat die mannen, die barbaren... Uh, uh, ze ook helemaal geen uh, plek geven ah, in stel je, de samenleving. Geef je dan iets te veel op als slachtoffer? Wat ik heb zo is: jullie hebben jullie werk hartstikke goed gedaan. Als jullie dan, hè, die vrouwen die daar op die barricades hebben uh, gestaan. Maar ik denk gewoon even op microniveau, gewoon in het klein. Hè, succesvolle moslimma's zonder hoofddoeken. Uh, die kunnen toch een veel grotere rol spelen dan wat ze nu doen. Ik heb het idee, die zijn succesvol, die hebben de zaken goed op orde... Maar wat geven ze nou om die oer-conservatieve vrouwen die in isolement leven? Die weinig kansen hebben om zich te ontplooien. Daar, daar zie ik een hele mooie taak ook voor jou weggelegd. Ik, ik en ben voor al, al die andere vrouwen die succesvol zijn. Ach, Youssef, moet je ik niet ben zeggen al vanaf... Nou even Samira <laughs> Ik ben al vanaf mijn wieg bezig. Dus uh, inderdaad is er een rol voor mij uh, weggelegd. Ik ben solidair. Hè? Internationale solidariteit, nationale solidariteit. Ook met uh, mijn uh, uh, uh, ja, medesekse absoluut. Ook voor de Marokkaanse vrouw. Als er uh, achterstelling is, of Turkse vrouw of enigszins. Andere Vrouw, dat gebeurt al. Maar mijn stelling, en ik blijf daar gewoon echt bij. Vooral internationaal. Nationaal ook, maar zeker internationaal. We hebben die man nodig. We ja. hebben die progressieve moslimman. Die laat namelijk niets van zich horen. Want als we het toch over wij en jullie hebben. Dan ze, ze zijn het jullie die <lacht> het nooit solidair met ons zijn. Die wijzende vingers. Ja, ja, ja, progressieve <lacht> moslimmannen moeten vaker stelling nemen tegen die barbare idioot waar we wat allemaal tegen zijn. Ben ik met jij? Maar solidair met ons zijn met En een vuist nou, wat, maken. Wat de vrouwen Mag... kunnen doen op microniveau. Ik heb het echt over kleine dingen. Jij hm? hebt het over grote dingen, internationaal nee, en zo. Nee. Ja, laat me even, even wat zeggen. Er zijn ook een aantal culturele gewoontes. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om huishouden. Gewoon thuis. Hè? Ja. Ik hoor wel eens uh, vaak ook van die succesvolle moslims. Een man die afvast. Ja, dat, dat staat gewoon niet. Of een man die stofzaakt. Dat staat gewoon niet. En uh, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeding. Nou, ik doe dat wel. Laat de man maar andere dingen doen. Dat, dat, dat is wat ik bedoel. Dus kleine dingen die we kunnen veranderen. Kijk, nou, als je het heel groot denkt... Ja, ja, dat kan op lange termijn wel ja. gebeuren. En dat is wat ik te, te vaak zie. Is dat, dat de mannen, die vinden het wel best, hoor. Kijk, ik ben... Nou ja, laat ik proberen... Ik heb me ook jarenlang daarvoor ingezet. Ook voor vrouwen, voor homo's, nee, voor alle minderheden. Niet, dat, dat weet je, heb ik heeft mij gevolgd. Zeker. Maar ik denk, het moet uit die vrouwen zelf komen. Het nee. moet uit die minderheden zelf komen. En ja. Want de mannen vinden het over de achterbewegenden. Maar best... Samira Bouffiti, wat is ja, dat niet zo? Het moet zien, ja, het moet ook uit de vrouwen zelf komen. Maar dat gebeurt al. Maar het is toch niet raar als je zegt, we hebben best wel een beetje hulp nodig. Van die mannen, van die vooruitstrevende mannen, Tuurlijk. van die moderne mannen. Die wel staat uh, uh, Stop, voor staaf. de uh, zelfstandigheid. Van de vrouw. Maar niet, niet vragen naar die wilde moslimman. Die gaat het nooit doen. Maar jij nooit bent die progressieve man, toch? Je ja, nou, ik, ik vraag gewoon. Ik ja, jij bent, ik bedoel, nee, maar zij eh, niet enigszins verwilderd <coughs> op een andere manier. <laughs> <hij> ja, maar Daar hebben we het vanmiddag niet over. <hijen> Hoezo? Maar nee, nee, dat, <hijen> okay. eh, dan laten we dat maar niet doen. Je bent verwilderd echt op die andere manier. Maar wat ik vraag, die progressieve mannen, laat ook van jullie horen. Stel je solidair op als je bijvoorbeeld een medebroeder seksuele gevoelens zegt, die zegt, ja, die vrouwen allemaal gestudeerd en ze willen ook maar werken. Het zijn net mannen tegenwoordig. Hè, waar is de echte vrouw die gewoon thuis zit bij de kinderen? Zeg dan tegen zo'n man, dat, dat nee, zo'n vrouw is juist nee, goed. Het is jaren. belangrijk dat je een, een vooruitstrevende, moderne vrouw naast je hebt en niet achter nou, je Jullie doel is duidelijk, maar just, de, de, de, de methode wordt nog niet, is niet helemaal helder. Want Jozef, zeg jij nou van het begint bij die vrouwen en tegen Sanira nou, van niet bij die mannen? Kijk, waar ik moeite mee had toen het opiniestuk uh, las uh, ik weet niet of dat haar boodschap ook is dat ze gematigde moslims uh, aanspreekt ik denk dat, dat we daar ook die haal daar niet moeten zoeken ik denk dat we het moeten zoeken bij mensen die zich durven uitspreken op een niet verwilderde manier trouwens dus ik ben het niet helemaal niet eens met jou ik, ik heb altijd wat ik zei heb ik altijd onderbouwd ook al zei ik van ik vind die een sukkel dan onderbouw ik dat met argumenten dat vind ik belangrijk dat je dat, dat zegt uh, maar wat mijn stelling is is dat veel moslimvrouwen dat de sleutel niet ligt bij die gematigde moslims of moslimvrouwen. Uh, die hebben te druk met zichzelf, met andere dingen. Maar de, de sleutel ligt bij die progressieve moslimma's zonder hoofddoek. Trouwens, gefeliciteerd met jouw... Uh Aanstaande. Dus in die zin uh, uh, zie ik ook dat... Uh, een uh, aanstaande, ja. ja. <laughs> zeg, je, maar? Bedoelt, je bedoelt dat mevrouw Oefiep die zwanger is? Dat <laughs> ja, wou je eigenlijk even en, zeggen. En okay. dat ze iets door gaat geven. Heel mooi. Kijk, ik heb ook een kind van, van vijf. En die wil ik ook op, op zo'n manier opvoeden... dat hij zich niet beter gaat voelen dan vrouwen. Ja, maar, en, maar, of al, andere mensen met nee, andere gezin. Dat is toch een goed voorbeeld ja. van wat ik bedoel. Ja. Ja. Dit is die progressieve man die ik nodig heb. En, en, die en... inderdaad aan zijn kind gaat doorgeven. Je bent gelijkwaardig. He, een meisje is niet beter dan een jongen. Een Luistera. jongen is niet beter dan een ja. meisje. Dit Zouden is dus niet... gewoon wat ik bedoel. En dit is een praktisch voorbeeld. En, en mijn het, stelling. Mag ik één ding vertellen? En ik vind Vraag dat een beetje in de krant. Nee, nee, nee, nee. Even wacht. Want Jozef ja, okay. gaat verder. Nee, nou ja, goed. Dat uh, stond in de krant dat Iraanse vrouw sloeg een geestelijke in het ziekenhuis. Ja. Weet je waarom? Omdat hij zei tegen haar: je moet de hoofd de kop dragen. ik ben geen voorstander van gewelddadige aanpak. Maar ik vind best wel dat je mag, mag je zeggen tegen een bepaalde imam. Dat je niet politiek correct moet zijn. Dat die gewoon domme dingen zeggen... of oer-conservatieve uh, uitlaten. Mannen ik ben de eerste die, die jou ondersteunt... hoofddoek dragen om een moslim te zeggen onzin. Punt. Maar kunnen u het nu niet eens worden? Wa misschien moeten we ze inzetten en dan ik gaan vind we dat bereiken. Ik vind, ik vind dat een beetje raar. Jullie eisen van elkaar... Eigenlijk precies ja, hetzelfde. Ja. ja, dat constateren dus, wij. Blijkt dus luk... uh... ja, wel een huwelijk. Iedereen zegt tegen de ander dat hij zijn relatie anders moet inrichten. Dus jij moet niet stofzuigen. <laughs> en maar, jij moet uh, vrouwen verdedigen nee, die niet stofzuigen. Ik, nee, stofzuigen. Is, nee. Dat, dat, dat, ik heb ja, ja, alleen al al maar gezegd. gezegd, we hebben jullie nodig. En We kunnen het niet zonder nou, jullie. Zonder nou, precies, jullie hebben elkaar hartstikke nodig. Zullen we het hier maar bij laten? Dan praten jullie na de uitzending nog maar weer even verder. Hartelijk dank. Wij gaan naar de... Haag naar Wilco Boom, die uh, kijkt naar het debat in de Tweede Kamer. Wilco, hoe gaat het er aan toe het afgelopen, de afgelopen drie kwartier zo ongeveer? Nou ja, je merkt bij alle partijen dat de uitslag van de verkiezingen nog niet helemaal verwerkt is. Uh, bijvoorbeeld veel bitterheid bij uh, Emil Roemer van de SP. Die natuurlijk lange tijd heeft gedacht dat ze heel veel zouden gaan winnen. maar uiteindelijk toch niet verder kwamen dan de 15 zetels die ze al hadden. Een nou, roemer die verweet eh, PvdA-leider Samson. dat hij eigenlijk verraadpleegt aan de linkse kiezers. door nu met de VVD een kabinet te gaan formeren. Maar waarom? Waarom heeft hij niet één keer het initiatief genomen. om bij één van de partijen eens te informeren. stel dat we een blok gaan vormen. stel dat we elkaar hand in hand vasthouden, een blok op links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 Ja, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... die dus eigenlijk zegt, uh, waren we maar wat groter geweest... dan had het misschien nog wel anders, anders gekund maar gegeven de verkiezingsuitslag zit er weinig anders op... dan een kabinet te formeren met de Partij van de Arbeid. En overigens zei VVD-leider Rutte in het debat... dat hij wel wil samenwerken in een nieuw kabinet met de Partij van de Arbeid... maar niet met de Partij van de Arbeid en de SP samen. Nou ja, opvallend in het debat is verder ook... dat uh, veel partijen, Samsom en de Partij van de Arbeid, verwijten... dat zij uh, verkiezingsbeloften gaan verkwanselen door met de VVD in zee te gaan. En want uh, onder andere Pechtold van D66 uh, die hamerde erop... dat uh, Samsom in de campagne de verkiezingscampagne herhaaldelijk heeft gezegd... dat hij de btw-verhoging ongedaan wil maken. Nou, en dat gaat volgens Pechtold helemaal niet meer lukken. Als je op 11 september zegt, die btw-verlaging, dat is 4 miljard... Hè? dat is 4 miljard wat u beloofd heeft, dat gaan we regelen... dan kan het niet zijn dat je een week later zegt, ik ga ervoor vechten. Dat kan niet. Dus ik wil nu graag van de heer Samson weten... Acht u het nog realistisch dat er voor 1 oktober wat verandert aan die BTW? Helder. Gaat u dat voor 1 oktober veranderen? Of zegt u, dan regel ik per 1 januari, maar wanneer hebben we daar nog de een debat Somsen. over? Voorzitter, daar ga ik niet op vooruitlopen op hoe we dat gaan regelen. Mijn strijdlust staat en omdat dit land een compromissenland is. Een coalitieland waarin je na verkiezingen met elkaar verder moet. Dat is het eerlijke verhaal wat ik ook voor de verkiezingen heb verteld. Wat ik nu blijf vertellen, dat staat los van onze inzet om Nederland sterker en socialer te maken. Maar de realiteit is dat je dat altijd met anderen zult moeten realiseren. En ik blijf daarvoor strijden, onverkort. Ja, Diederik Samsom die laat zich niet in zijn kaarten kijken... net zo min als uh, VVD-leider Rutte dat eerder in het debat uh, deed. Zij, zij doen geen uitspraken die op de een of andere manier... de formatie met elkaar onder druk gaan zetten. Want ze snappen ook wel dat ze er met elkaar uit moeten komen... en dat het dan uh, beter zo gladjes mogelijk kan verlopen. En ja, dat wil dus ook zeggen dat er aan het einde van het debat... maar dat gaat nog wel een aantal uren duren... Uh, Wouter Bos van de Partij van de Arbeid en Henk Kamp van de VVD... tot uh, informateur zullen worden benoemd. Oké, okay, dankjewel. welkom vanuit Den Haag. hier in de studio heeft meegeluisterd... Van der Ham tot gisteren was hij D66-kamerlid. Ja, er werd wat afgerekend ook he, op het gebied van de verkiezingsuitslag, zei Wilco net. Wat, wat viel jou op het afgelopen uur? Nou, je valt een paar dingen op. Wilders was opmerkelijk rustig eigenlijk in het debat. Hij had het natuurlijk wel over zijn stokpaardjes, vanzelfsprekend, maar dat is hem ook gegund. Die partij moet ook die dingen uitdragen. Maar ik vond het opmerkelijk dat hij eigenlijk aan het begin van zijn betoog heel reflectief was over waarom zij verloren hadden. En dat ze dat heel erg jammer vond. Vonden. De SP, die eigenlijk ook heel erg verloren heeft, ze waren, zijn wel gelijk gebleven, maar natuurlijk ten opzichte van wat de verwachtingen waren, uh -huh. was daar eigenlijk een beetje ja, teruggetrokken onder. Ze zeiden op een gegeven moment wel van, nou ja, we begrijpen en we zijn wel teleurgesteld... dat die, die kiezers nu naar de Partij van de Arbeid zijn gelopen. En dat vinden we jammer. Maar en u zei er ook nog bij... Uh, uh, Diederik Samson heeft ze van de SP te leen. Um, maar die was van minder reflectief. Hm. En um, wat dat betreft zie je wel dat er in stijl... ook wel grote verschillen zijn. Wat ik ook wel interessant vond om daarnet te horen... dat zei Sibrand Haasmer buba van het CDA... die nu aan het woord is... dat hij ook de, um, de, de opdracht van de verkenner... om straks Bos en ook Kamp te benoemen... dat hij dat ook steunt. Hij zegt ja. Dat vind ik goed, ik heb zelf ook geen namen genoemd. Uh, want ik vind dat die twee grote partijen dat moeten doen. Met andere woorden, dat weten we dus ook. Dat er dus ook partijen zijn geweest die niet zelf suggesties hebben gedaan. Dus wat dat betreft dus is het voor transparantie. de transparantie. En dat in ieder geval achteraf verantwoording afleggen, dat gebeurt wel. Ja, voor de rest, uh, Bill die zei het geloof ik al. Um, er wordt natuurlijk heel veel gehakt op aan de ene kant vanuit de PVV naar de VVD. Heel voorspelbaar. En ook de SP of de Partij van de Arbeid. Overigens Diederik Samson, die uh, maakte wel een goede uh, um, opmerking. Die zei van ja... Maar u, meneer Roemer, die zei van dat we eigenlijk eerst zouden moeten beginnen om een kabinet van SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks D66 en CDA te gaan vormen. Maar... Um, op de punten waar u juist zo'n problemen heeft met de VVD... meneer Roemer, mm -hmm. daar heeft D66 precies dezelfde standpunten. Dus waarom zou u wel met D66 tot akkoord kunnen komen... en ik niet als partij van de arbeid met nee, de VVD? Nee, dus dat betreft... Dat dat is dat de, wel de bal een, werd even teruggekaat. Uh, werd teruggekaat. Dus je ziet wel dat iedereen goed op scherp staat... en uh, dat er, uh, ondanks dat nu natuurlijk nog heel veel kaarten tegen de borst uh, staan... want dat moet ook nu in deze fase... dat er toch wel wat meer helderheid komt... en dat er in ieder geval leuk gedebatteerd wordt. Goed, dankjewel Boris van der Ham. Ja, we gaan praten over... Buren. Aanstaande zaterdag is het Burendag. Beate Vulker, hoogleraar sociologie. U heeft onderzoek gedaan naar hoe mensen buren zijn van elkaar. Iedereen heeft daar natuurlijk een verhaal over, hè? over buren. U, uh, stel nou, er heerst een gespannen sfeer in mijn straat. Een beetje koude oorlog. Kan uh, zo'n Burendag dan uh, voor vrede zorgen? Nee. Nee? <laughs> nee, dat is, dat is helder. Dat zijn hele leuke initiatieven. en We hebben natuurlijk ook voor heel veel verschillende bevolkingsgroepen... een speciale dag... Of, ook voor verschillende beroepen, dat is uh, een, een leuk gebaar. Het is aardig, het brengt onder aandacht dat je toch ja, samen in een buurt woont. Maar het kan niet uh, een, een probleem dat daar speelt uh, herstellen... of het kan ook niet een soort buurtgemeenschap uh, creëren. Het is gewoon een leuk, een leuk moment. Ja, als hoe... het überhaupt, als het, u, mensen het überhaupt uh, beseffen. Hè. Ja, als ze er iets aan doen. Ja. Uh, ja, volgens mij realiseren zich dat een heleboel mensen ook, ook gewoon niet. Nee, en hoe kan het nou dat het in de ene buurt leuk is en in een andere buurt niet? Ja, dat, uh, dat ligt aan verschillende dingen. Ten eerste, uh, grof gezegd, ligt het aan twee dingen. Hoe een buurt uh, gebouwd is. De ruimtelijke de vormgeving, de, de inrichting van de ruimte. En het andere uh, zijn, zijn sociale dingen. Nou, ik wil even alle twee kort toelichten. Ja. Uh, een, een buurt kan, kan zo gebouwd zijn dat je elkaar niet, niet ontmoet. Dat je elkaar nooit ziet. Dat je gewoon, je gaat naar je werk, je gaat de deur uit, je ziet de buren niet. Ook al gaan die misschien het op hetzelfde moment de deur uit als jij. Mm -hmm. Dus als de ingangen zo gedraaid zijn dat je elkaar tegenkomt... of als daar een plantsoen is, uh, een bankje, een, een buurtwinkel... Hè, dus ook, het kunnen ook andere dingen zijn in een buurt... maak je makkelijker contact ontstaat überhaupt eens iets. Ja. En dan kom ik op die sociale dingen, ontmoeten is een van de, basis, de basisbeginselen voor dat dat een relatie überhaupt kan ontstaan. Maakt niet uit met wie. Dus ook met je buren. Uh, en vervolgens moet je, um, ligt het heel erg aan de sociale compositie van een buurt. Um, ja, wij zeggen dat uh, ja, gelijk en gelijk... ...trekt toch steeds makkelijk, makkelijk met, met elkaar op. Ja, dus dat, ja. Ja, we gaan even ja. naar een voorbeeld. We gaan naar de, de Arnhemse wijk Malburgen-West. Daar zijn een aantal buren, zijn hele dikke vrienden van elkaar. En die vriendschap is zo goed dat ze een gedeelde achtertuin hebben. Onze vlaggever Reinoud Meijer ging bij hen op bezoek. Vind je het leuk? Ja. Waarom dan? Omdat je gewoon samen... ...allemaal... We hebben een extra grote tuin om in te spelen dan. Ja, want die kooi je bent helemaal buiten adem, joh. Je hebt een flink stuk lopen rennen hier, maar dat kan hier ook gewoon allemaal, hè? Ja, ik kan hier wel goed spelen dan. Dus hier nog een klein beetje? In een klein beetje doe maar gewoon een klein beetje koffie, dan. Wel voorzichtig, het knoeien. Van de koffie naar de schutting, dat ja. was een heikelpuntje, geloof ik, hè? Nou, het eerste jaar hebben we zonder schuttingen geleefd. Hier was helemaal open. En het waren vooral de buurvrouwen die, die het eigenlijk het liefst helemaal open wilden hebben. Oh, dan komen ze net te gaan. Nou goed, wat kan je voorstellen oh. van, uh... Nee, nee, toch is het compromis. Dus dan uh, het bovengedeelte wel dicht en daaronder dan open laten. Ja, ik ben wel tevreden. Ik vind het wel gezellig. Dat de kinderen overal rondlopen en zo. En dat je ja, ook lekker op de trappen kunt gaan zitten. Hoeveel katten hebben jullie hier met z'n allen? Vijf in totaal. Hebben jullie nou ook een gezamenlijke kattenbak? Um, nou, ze hebben allemaal individuele kattenbakken... maar ik heb wel eens het idee dat mijn tuin de gezamenlijke kattenbak is. Misschien een puntje om op de agenda hier uh, te zetten? Uh, nou, nah, dat is gewoon bespreekbaar. Heeft u het opdondertje van de Madrina nou wel eens uh, flink op, uh, op zijn lazer gegeven? Nou, dat valt er mee, dat valt er mee. Maar ik was laatst met de babykamer boven bezig... en ik hoorde mijn buurvrouw uh, uh, mijn dochter corrigeren... en uh, later informeerd wat er los was... En... Ik denk ook wel dat terecht was dat ze uh, even een riepje manden kreeg. Kijk, ik moet wel de vrijheid hebben om elkaars kinderen te kunnen corrigeren... op het moment dat daar, uh, er dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Meestal spelen we vader en moedertje hier. Dat is al een heel groot gezin dan. Ja. ja. Heel groot gezin, ja. Trapje erop, dakje erop. Verandaatje, deurtjes, plantenbakjes. Hangt een lampje aan. Huisnummertje, nummer 8. We hebben een speelhuisje midden in de tuin staan... En daaronder staan bakken met speelgoed en daar wordt alles in verzameld. Dus we zijn er van mee gestopt om dat nog proberen te scheiden. Van, uh, dat wordt in die tuin, dat wordt in die tuin. Het gaat gewoon allemaal op één berg. Want het, uh... het is ook niet zaligmakend hoor. Uh, want want dat, een van de consequenties is dus dat ik bijvoorbeeld af en toe kies ook om het binnen te eten. Omdat ik dan denk van de kinderen zijn moe. Uh, het is druk in de tuin, uh, laten we maar binnen eten. Mensen kunnen niet in je in je hoofd kijken. Dus die weten niet hoe je kop staat op dat moment. Dus het enige wat je dan kan zeggen is van... Uh, ja, wil je alsjeblieft mijn tuin uitgaan? Want ik wil even alleen zijn. Maar ja, dat doe je niet zo gauw. Dus dat, dan ontstaat wel de frustratie. Dan denk je van... Heb ik hier nou wel goed aan gedaan? Wil ik dit eigenlijk wel? Is daar niet een, een draaiboek voor? Vooral als de pleuris hier uh, in de achtertuin uitbreekt. Met elkaar? Nee, geen draaiboek. Nee. Nee, een hekje is, is snel gezet, denk ik. We staan hier uh, in, jouw, uh, in jouw rommelige tuintje. Dat zijn jouw eigen, eigen woorden. Ja, dat, dat uh, Het onkruid groeit aan alle kanten. Uh... Ja. Het wordt binnenkort bestraat. Dus daar hebben we eventjes mee gewacht. Krijg je nooit uh, kritiek van de buren, van hiernaast? Dat weet ik niet. Jullie bespreken toch alles? Ja, we bespreken wel alles. Dus maar ja. Het is dus niet dat ze er last van hebben, denk ik. Beate Vulker, hoogderaar sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Zes buren die een achtertuin delen. Komt dat vaker voor? Nee, niet vrijwillig. Nee. <laughs> <laughs> uh, ik, vind het heel, ik vind het heel bijzonder om door... Nou, je jij hebt, jij hebt natuurlijk wel... Uh, uh, uh, soms uh, in, in een huis dat een, een tuin gewoon gedeeld moet worden... door de bewoners, door de partijen. Maar zoals ik dat hier hoorde, was dat gewoon vrije keus. Dat is heel bijzonder. En uh, ik, ik, ja, ik hoor dat met uh, grote belangstelling... ook hoe die mensen daarmee omgaan. Ja. Ik begrijp dat het ook... Uh, een um, mixed blessing, uh, ja, zeg het maar, maar, is. Ja, dat gaat niet altijd uh, goed. Ja, dat, dat hoor, je, hoor je heel goed. Maar ik zie ook, uh, of ik hoorde hier ook, dat ze uh, da, daar heel goed blijkbaar, het heel goed aangeven uh, wa, wa, waardoor irritaties ontstaan, et cetera. Dus ze, hebben, ze lossen die coöperatieproblematiek die, en die coördinatieproblematiek die je hier aan vasthangt, die lossen ze uitstekend op, ja. lijkt het. Is het belangrijk om een goede relatie met je buren te hebben? Je kan ook denken, ja, nou ja, het zijn mijn buren en ik heb vrienden en ik heb collega's... en dat is wel goed zo, ik heb die buren niet nodig. Nee. Nou ja, um, dat, dat kun je natuurlijk wel denken. Aan de andere kant um, zien we dat burenrelaties, ook al zijn, het zijn hele zwakke bindingen, zijn zwakke relaties... maar ze zijn wel heel belangrijk. Je kunt namelijk elkaar het leven ook, ook heel erg zuur maken, heel makkelijk omdat je een heleboel dingen van elkaar meemaakt die je niet communiceert. Hè. Je weet, zonder dat je het, uh, daarover praat, weet je of de buurman werk heeft... Uh, wanneer hij uh, uit huis gaat, hoe laat hij naar bed gaat soms... Uh, welke hobby's hij heeft, dat, dat maak je allemaal heel makkelijk van elkaar mee. En dat geeft je op zich, als je elkaar wilt treiteren... ook een heleboel aan mogelijkheden om elkaar leven moeilijk te maken. Ja. En aan de andere kant is het ook zo dat... Uh, je, je deelt een ruimte. En mensen beseffen, de meeste mensen beseffen, verdomme, goed, dat is goed... Uh, dat het belangrijk is hier ook samen iets, iets aan te doen. En een goede relatie met je buren is eigenlijk al... Uh, of in heel veel wijken is het al... je weet waar iemand woont, je goed elkaar. En je hebt het idee, en dat is heel cruciaal... je hebt het idee, als er iets is, kan ik daar aanbellen? Kan ja. ik bij elkaar over de vloer? Ja, ja. En, dat is belangrijk. en dat is al voldoende. En dat is heel belangrijk voor hoe je voelt in een wijk. Voor je integratiegevoel in die wijk. Ja, dus het is dus... Het is geen sterke binding, hè? Nee, nee maar wel Hoeft eentje niet. waarvan het belang is om de aandacht aan te besteden. Ja. En dus is zo'n Burendag ook een goed idee? Ik vind het een heel aardig idee. Maar nogmaals, het is niet dat het, dat het heel veel verandert aan een situatie nee. zoals ze is in een buurt. Goed, we gaan uh, naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat uh, Egbert van Overkoop. Egbert, goedemiddag. Dag Elfbert. We gaan graag naar jouw gedicht luisteren. Het is een beetje cabaretesk dit keer. Het is gaan heten kansen. Pak een beet. De verkenner betrad het veld, keert weer, heeft voorgesteld en daar komen informatiewoorden van. Pak een bak, laat in, breng van A naar B, laat uit, breng naar C, en daar komen nieuwsgierige kijkers aan. Neem een bank, zet op en val weer om, sta weer op met grijns of grom, en daar komen apen uit mouw. Neem de tijd, zit stil, zie in en brand niet uit, zit bij de haard in eigen huid, en daar kom jij weer naar jou. Eet een appel, wijt er doorheen of schil af, geef weer, sta niet pief of paf en daar komt de redelijkheid aan. Eet bij de buren, want ergens zijn ze een goede vriend, die dichtbij of tenminste van ver te zien. En daar is de barbecue reeds aan het schroeien gegaan.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 Dit is de dag, zit erop. Hartelijk dank aan mijn medepresentator van vandaag, Boris van der Ham. Ik ja, deed het is... heel goed. Ja, je mag nog eens terugkomen. Nou, Hartelijk ook dank, <laughs> aan. Aan, dank ook aan Beate Vulker, aan uh, Tisha Neven. En zometeen uh, uh, Ger en Tessel vanuit Den Haag met de Villa VPRO. Hallo. Ger, hoi, wat gaan jullie doen? Ja, we gaan om vier uur ook uitgebreid uh, doorpraten over het debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag. Nou, volgens ons uh, hebben de twee heren, Rutte en Samson, die komen redelijk goed weg. En we gaan dat bespreken met Paul Jansen van het de Telegraaf tijdens Iemands verdriet van NRC en met Lieke Smits. En zij is voorzitter van Rood. En dat is de jongerenclub van de SP. Maar nu is het nieuws met Ewout Dion. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Het alarmnummer 112 was gisteravond in de regio amsterdam amsteland 20 minuten onbereikbaar. Volgens de politie werd de storing veroorzaakt door werkzaamheden aan de nieuwe meldkamer op het Hoofdbureau van Politie in Amsterdam. De storing heeft volgens de politie niet geleid tot problemen. Dat is het nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie. Er staat aan het begin van deze spits 20 kilometer file. Twee files vallen op. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo staat tussen Afrit Markelo en Afrit Rijzen 5 kilometer. Er staan de vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. Er is veel vertraging bij Rotterdam op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knopent Plein en knooppunt Kleinpolderplein staat 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. De politie is daar nu bezig met een onderzoek. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Hoek van Holland kan beter omrijden vanaf knopent Plein via de Van Brienendortbrug en door de Benelux-tunnel. Dit is Radio 1, VPRO.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 De nieuwe Tweede Kamer is hier vanmiddag geïnstalleerd... en meteen flink aan de slag gegaan met het debat over de verkiezingsuitslag. Het debat over hoe de informatie voor een nieuw kabinet nu verder gaat. Wij houden u op de hoogte en we commentariëren een en ander... na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje. En daarvoor praten we over Japan. Het gaat niet goed met de derde economie van de wereld. De geldpersen zijn aangezet, productie en export lopen terug... en alsof dat nog niet genoeg is, zijn er hoogoplopende spanningen met China... Over een kleine eilandengroep in de Chinese Oostzee. Ingrediënten voor narigheid, zou je zeggen. Dat tot half vijf in de villa en reageert u vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Mensen die het zat zijn om uren te moeten reizen naar hun werk. Ja, die zouden eigenlijk moeten kunnen ruilen met een maand dichter bij huis. Uh, want je wordt het, je wordt, het wordt steeds meer een crime, dat gereis van woon- en naar werk. Stijgende benzineprijzen, files, forensentaks. Het wordt een, een grote ellende. En nou treft het, want vandaag wordt online platform Jobswap gelanceerd. En daar kunnen werknemers zoeken naar een tijdelijke of een vaste ruil. Jos Verspaget heeft dat platform bedacht. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Jos Verspaget, hoe werkt het? Nou, eigenlijk heel simpel, uh, je gaat naar www.jobspop.nl, daar kun je je registreren na registratie kun je rondkijken of er een vergelijkbare functie is, dichter bij je huis. Um, en als dat uh, opvalt, dan leg je zelf contact. Mm -hmm. en, dat is dit, dit, en dat bestaat dus nog niet, dat kan je niet doen via een, een of andere databank die er al is, of ja, via een nee. uitzendbureau of arbeidsbureaus? Nee, dat is het, het goede van een goed idee, dat het er nog niet is. <laughs> uh, en dat het ook qua timing, zoals je dat net zelf al aangaf, heel goed uh, past. Uh, niet alleen de kosten nemen toe, maar ook het belang van veel privé-tijd. Dat ja. telt natuurlijk steeds zwaarder. Hoe, um, hoe? In de file zit is kosten en levert gewoon veel privé-tijdverlies op. Hoe groot schat jij de markt in voor zo'n platform? Ja, ik denk erg groot. Uh, ja, miljoenen zo... denk je aan of honderdduizenden... Nou, kijk, het zal niet voor iedereen gaan, maar stel je nu voor dat 10% van iedereen die nu in de file staat, doelloos eh, tijd staat te verspillen, daar gebruik van zou kunnen maken, zou ik er al erg gelukkig mee zijn. En om te beginnen, en zelf natuurlijk ook. Nou hebben we nog het haak en oogje, de werkgever, ja. want die ja. ziet ineens, die krijgt ineens te horen van een werknemer. Zeg, vanaf uh, uh, volgende maand, dan word ik vervangen door meneer Die uit Lutjebroek, want dan, uh, die vindt dat prettiger. Ja. Nee, zo weet je het natuurlijk niet. Uh, voor een werkgever geldt het sowieso dat we als werknemer spontaan vertrekken... en als je maar te veel tijd verliest, dan vertrekt een werknemer zelf... dan is dat ook voor een werkgever een grote kostenpost. Het opstarten van vacatures, een selectieproces... mensen opleiden voordat je iemand weer op gelijkmatig niveau hebt zitten. Nee, dat, dat snap is ik. Dat is nee, dat begrijp ja. ik wel. Maar ik, wat ja. ik ook nog veel beter begrijp van een werkgever... is dat hij graag zelf wil beslissen wie hij in huis haalt. Ja. Ja, het, het mooie is dat, je, dat het, uh, de, wat we vandaag hebben gelanceerd, een toepassing is voor consumenten. Uh, je kunt als werknemer eigenlijk maar één keer goed weggaan weg gaan bij een werkgever. Tot te zeggen: Ik ga. Dus als je zegt, Ik ben me al aan het oriënteren. Ben je in het oog van die manager of van de werkgever vaak al halverwege. Oh, dit kan je dus, rustig in stilte doen, natuurlijk. Dit kun je in stilte doen. Dus ook tot het moment waarbij je zegt: Van goh, dat lijkt me wat. Dan leg je eerst onderling uh, contact met elkaar. En dat vind ik ook het mooie. Dat het initiatief ook daar neerlegt waar het thuis wordt, namelijk bij de werknemer zelf, die hmm. goed nadenkt. Uh, vandaag hebben we de consumententoepassing uh, live gezet. We hebben al een toepassing voor bedrijven zelf. Uh, en dat kan wel interessant zijn voor een kleiner bedrijf die op meerdere locaties werkt, om werknemers ook met elkaar eens uh, in dat te maken. Ja, maar even het best... eerste voorbeeld van Texel. Uh, die, uh, twee ja. werknemers leggen contact en die zeggen, nou, laten ja. we die ruil maar maken. En stappen ze dan met z'n tweeën naar de werk bij de werkgevers, van wij hadden dit in gedachten. Ja, dat klopt. Zoiets. Oké. Okay. Ja, wat verdien jij eraan? Nou, eigenlijk helemaal niets. In zoverre dat tot zolang iemand zich inschrijft en zich oriënteert ah. en denkt van dat lijkt me wat, ja. nou, tot dat punt is het uh, gratis en kost het helemaal niets. Op het moment dat iemand zelf contact wil leggen, koop je een credit. Dat kost 5 euro en met die credit leg je dan contact met de andere persoon. Dus per ton. En ik ga ervan, ervan uit dat ze in dat eerste contact ook al de onderlinge e-mailadressen uitwisselen. Dus mijn enige opbrengst is, die initiële, is dat initiële contact. Dus je gaat niet een percentage van het eerste salaris vragen? Nee, absoluut niet. Dus 5 euro per transactie, geslaagde transactie. En denk je, kan je inschatten of vraag en aanbod een beetje met elkaar in evenwicht is? Want ik kan me zo voorstellen dat mensen in eerste instantie, als ze zoeken naar een baan, in de buurt van hun huis kijken. En die is er niet, dan gaan ze verder en verder. Het zou toch vreemd zijn als er dan ineens een vergelijkbare baan wel bij hen dicht in de buurt te vinden is? Dat kan je dat erg verrassen hè? als je op de website gaat, jobsword.nl, dat is een complete zoekfunctie, eh, zoekscherm waarbij je ook eh, op voorrang eh, de aanbiedingen eh, kunt selecteren. Dus wat dat betreft is het ja, zoeken en vinden. Mm -hmm. En ik denk dat veel gezocht en veel gevonden kan worden. Ja, ben je op dit idee gekomen omdat je zelf daarmee te maken had met veel te ver reizen naar werk? Ja. Ja, het begint altijd met een idee dat dicht bij jezelf uh, zit. Ja. Dus als je met mensen samenwerkt waarbij je achter de horen krapt van... goh, hoe kan het nou zijn dat twee mensen die hetzelfde doen... iedere dag in de file elkaar een beetje voorbij rijden... zonder dat ze dat van elkaar weten. Ja. Wanneer kunnen we je bellen om te vragen of het een succes geworden is? half jaar? Ja, geef het drie maanden. Laten we over drie maanden even drie opnieuw man. contact hebben en kijken hoe de vlag erbij hangt. Oké, okay, Jos het ver, van de, uh, hoe heet het ook alweer? Uh, het platform ja. JobSwap. <laughs> dankjewel. Oké, okay, dankjewel. hè. toe. Yeah. Pst, Eén minuut. We lagen naast elkaar op bed. Ik lag heel stijf en heel ongemakkelijk. Terwijl ik ervan overtuigd was dat het nog helemaal niks betekende dat we naast elkaar, met elkaar op hetzelfde bed lagen. En ze kustte me en op mijn wang. En op dat moment, in een soort van fles, dacht ik: oh god, ze vindt me leuk. En toen ik we vanzelf zoenen. En je moet je voorstellen dat ik echt op dat moment. al, ik denk een jaar lang, dromen had. dat ik zo graag met een vrouw wilde zoenen. en ik kon niet over straat lopen zonder te denken dat alle bejaarden zelf die ik zag. dacht ik: ja, Die hebben ooit iemand. Ge... zij hebben wel met gezoend. En ik niet. Zo lullig. Dat je gewoon weet dat iedereen wel als iemand gezoend heeft. Ik vond me zo ontzettend een loser dat ik dat nog nooit gedaan had. Ik was echt helemaal zielsgelukkig. Uh, na die eerste zoen echt helemaal high. Ik kon alles normaal lopen. En daarna was het voor mij ook goed. Ik heb helemaal nooit over seks of over andere dingen verder nagedacht.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 Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. In Nederland vechten partijen elkaar al jaren de tent uit over de AOW-leeftijd. Metropolis kijkt deze week over de grens hoe lang je daar moet werken en of daar überhaupt wel sprake is van een pensioen. Gisteren hoorden we dat in Duitsland de pensioenleeftijd al is verhoogd naar 67 jaar en dat niet iedereen daar blij mee is. Deze meneer is 55 en die moet uh, dus doorwerken 11 maanden langer. En als ik nu zo aankondigen, u hebt vrij, u mag nu uh, met pensioen... dan zal ik een enorme dikke zoen uh, van hem krijgen. Dan Spanje. Miljoenen ouderen hebben het daar zwaar om rond te komen van hun kleine pensioentje. De helft van de 65-plussers leeft nu al onder de armoedegrens. Lex Rietman zocht een aantal ouderen op. Het is maandagmiddag, iets over zeven... In de bejaarde club San Jordi in Gavà in de voorstad van Barcelona, er wordt gebouillard, gekaart en uh, een soort van domino gespeeld, maar dan driezijdig, triomino. En een van de speelsters is uh, Rosé. U hebt uh, pensioen. Ik tinc una pensió de vida, i una pensió de una ajuda del govern que es diu Dus 770 euro welnu pensioen krijgt ze. En een aanvullend pensioen van 360 euro. Nou wordt er steeds meer gesproken over dat de pensioenleeftijd omhoog moet. De mensen leven steeds langer, Er zijn steeds minder mensen om de pensioenen te betalen, dus de pensioenleeftijd moet omhoog. Wat vindt u daarvan? No tendría que la gente llega a un momento que ya no puede dar de si. zegt, dat bij sommige beroepen is het zo dat je met 65 jaar echt wel Uitgewerkt bent, op, en uh, bij andere beroepen misschien niet. In uw geval kunt u rondkomen. U hebt iets van 1100 euro bij elkaar. C sí. Ik leeg omdat ik alleen ben mijn huis is eigendom. Ja, zegt Rosé. In mijn geval kan ik het er goed van doen want ik heb geen hypotheek meer te betalen en ook ik hoef niet voor kinderen te zorgen. Ja, zegt Rosé, Er zijn genoeg bejaarden die met een pensioen van 400 of 500 euro rond moeten komen. Het pensioen van Rosetta is dan misschien geen vetpot. Ze beseft dat ze geluk heeft. En de statistieken geven haar gelijk. 4 miljoen bejaarden in Spanje moeten rond zien te komen... van minder dan 520 euro per maand. Dat betekent dat de helft van de 8 miljoen Spaanse 65-plussers... ver onder de armoedegrens leeft. Het vogeltje van uh, Niki Fernandez... in de kleine woonkamer van haar woning in Moncada... De voorstad van Barcelona. Niki is uh, 73. En uh, Niki, het is vandaag de 14e van de maand. Tot het eind van de maand, zei u, heb ik nog 20 euro. 20 euro. Pero estoy por unos lados contenta, porque mi nieto ya lo tengo cubierto. Ja, dus inderdaad heel weinig. Maar zegt uh, Niki, voor mijn kleinkind heb ik in ieder geval al. Het eten en de luiers gekocht die hij nodig heeft tot het eind van de maand. U hebt een pensioen van 600 euro. U bent weduwe, 73 jaar, en uh, van dat pensioen van 600 euro leeft u niet alleen zelf, maar uh, ook onder andere uw kleinkind. Mi hija, porque ella no puede A veces no puede comprar una barra de pan. Eh? Haar dochter, dus de moeder van de kleinkind, heeft vaak ook helemaal geen cent meer. Uh, hoe komt dat? Is ze werkloos? Ella está sin trabajo desde pues hace jaar en medio. Ja. Anderhalf jaar is, uh, is ze werkloos. Ze krijgt 900 euro uitkering en ze betaalt een hypotheek van 600 euro. Dus dat, uh, dat lukt niet. Maar 600 euro dat is op zich al heel weinig. Hoe komt dat, uh, dat uw pensioen zo laag is? Mijn marido se jubiló joven, met 53 jaar. Een man met 53 jaar werd die arbeidsongeschikt. Ja. Dus uh, daardoor is het pensioen zo laag, want uh, de hoogte van de pensioenen. Die zijn afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. En met name de laatste jaren die tellen zwaar. Dus vandaar dat ze maar zo weinig krijgen. Ja, en eh, nou zijn er allerlei politici die zeggen van ja, de pensioenen in Spanje moeten omlaag. Want er zijn steeds minder mensen die werken om de pensioenen op te brengen. Eh, wat vindt u daarvan? Pues ja, zegt uh, zegt Nicky, uh, laat uh, de minister-president zelf zijn uh, pensioen uh, verlagen tot uh, sí, onder de 600 le, euro. En, en dat hij zijn yo. kinderen en zijn kleinkinderen er ook van moet onderhouden. Ik heb gelukkig een uh, sterk karakter. Gelukkig kan ik daardoor nog uh, een beetje volhouden. Maar af en toe dan uh, zinkt me de moed in de schoenen. Lex Rietman vanuit Moed-in-de-schoenen-zinkende Spanje. En volgende week gaat Metropolis Radio over de kinderopvang. Het gaat beroerd met de economie van Japan. En denk erom, het is wel de derde grootste economie van de wereld. De export naar China en Europa loopt keihard terug... En vandaag werd bekend dat de Japanse centrale bank om er iets aan te doen de geldpers aan wil zetten om de koers van de yen te verlagen, want dat is namelijk goed voor de export. En dan hebben we ook nog het ho hoogoplopende conflict met China over de eilandjes in de Chinese Oostzee. En we praten erover met Japan specialist Rogier Busser, en hij is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn nou eigenlijk even ruwweg gezegd de oorzaken van die uh, enorme crisis? Um, Iedereen denkt natuurlijk gelijk aan die grote ramp. Ja, He, Fukushima. Ja, Fukushima, maar... Nee, die economische problemen die zijn eigenlijk uh, al veel, uh, van veel eerder. Die spelen eigenlijk al vanaf uh, begin jaren 90. Mm -hmm. um, tussen 1985 en 1990 heeft Japan een uh, zogenaamde zeebel-economie gehad. Die spatte um, eind jaren 80 uit één. Ja, bestond die uit? ook uit onroerend uh, goed? Die bestond eigenlijk uit een bubbel in onroerend goed en aandelenkoersen... die door een lage rente uh, het plafond doorgingen, die ontzettend hoog waren. Ze liepen een beetje vooruit op de rest van de hey, wereld. Dat zou je zo kunnen zeggen. Dat, in uh, slechte zin. Bent. Dat ervaren wij nu ook. En begin jaren 90 is die bubbel eigenlijk langzaam, die is niet gesprongen als een zeebel, daarom is dat beeld misschien niet helemaal correct. Die is eigenlijk langzaam leeggelopen. Dus in een aantal jaren, tussen 1990 en 1995, gingen die aandelenkoersen steeds verder omlaag, gingen de grondprijzen steeds verder omhoog, omlaag. Het zit hem niet zozeer in de huizenprijzen in Japan. Het gaat om de grondprijzen. Japanners bouwen meestal om de 10 of 20 jaar een nieuw huis op datzelfde stuk grond. Mm -hmm. En dat huis is maar een relatief klein deel. De, de, de waarde zit in de grond. Ja. Um, nou ja, dat trok natuurlijk alles naar beneden. Dat zorgde ervoor dat de bankensector in de jaren negentig in de problemen kwam. Want hele slechte leningen? Ja, de banken hadden ontzettend veel slechte leningen uitstaan. Um, aan bedrijven en aan uh, privépersonen. Ook wel hypothecaire leningen en allerlei andere soorten leningen. En destijds heeft het ministerie van Financiën. onder druk van de politiek ervoor gekozen. om dat, uh, laat ik zeggen, met een zachte handschoen uh, aan te pakken. Ja. Even um, voordat we daarop ja. doorgaan, hè, even ja. een tussensprintje. Ja. In de tijd dat dat speelde in Japan, ja. ik, ik herinner me die stuk in de krant... en ik las ja. dat ook, is daar toen in de wereld van economen niet gedacht van... Jezus, we moeten uitkijken, want dat kan ons ook overkomen. Is daar ooit over gespeculeerd? Ik herinner mij dat niet uit de krant. Ik denk te weinig. En ik denk dat het ook een interessant punt is uh, uh, uh, voor economen... om niet altijd alleen naar Europa en naar de Verenigde Staten te kijken... maar ook naar andere landen te ja. kijken. Bijvoorbeeld in Azië of in andere delen van de wereld. En dat gebeurt inderdaad veel te weinig, want door daar naar te kijken kun je wel degelijk een aantal lessen trekken. En natuurlijk zijn een aantal zaken daar... zowel economisch anders geregeld als sociaal anders geregeld. En moet je oppassen en moet je dat nuanceren. Ja. Maar... Maar die en de economieën van zowel Azië als Europa als Amerika uh, worden natuurlijk ook steeds meer met elkaar verweven. Dat was toen misschien, nou dat was toen eigenlijk wat Japan betreft toch ook wel al zo. Dat klopt toch niet helemaal. In die tijd was eigenlijk de Japanse economie nog meer verweven met de Amerikaanse en de Europese dan nu. En sinds die tijd, sinds laat ik zeggen, begin jaren negentig, is de Japanse economie steeds meer geënt geraakt op de Chinese en de Zuidoost-Aziatische ja. economieën. Als je nu naar het Japanse handelspatroon kijkt, mm -hmm. dan gaat ongeveer 55% van de Japanse import en export met Aziatische ja. landen. 20% met de NAFTA-landen, Noord-Amerika. Yeah. En maar 10% met Europa. En voor de import ja. is dat ongeveer als, zo. Als dat zo is, dan is het nu helemaal ongelukkig. Die, uh, ik wil niet zeggen de nieuwe Chinees-Japanse oorlog. Uh, waar we <laughs> het al even over hadden, Ger en ik. Maar nee. met die, dat enorme hoogoplopende conflict wat Japan nu heeft met China... als het zo'n belangrijke handelspartner voor, voor Japan is. 300 miljard gaat erin om hè, in wederzijdse handel. Klopt, klopt. Uh, maar of die invloed van dat conflict nou zo groot is... dat, uh, dat waag ik toch te betwijfelen. Ja? Uh, bij eerdere conflicten die er zijn geweest... Uh, zagen we dat ook. Chinese boycotten dan eventjes Japanse goederen. Maar uh, dat houden ze meestal niet lang vol... omdat ze er uh, afhankelijk van zijn... En Omgekeerd is Japan wederzijds ook heel erg afhankelijk van China. Kijk, die handel tussen Japan en China is enorm. Maar die bestaat ook voor een groot deel um, van, laat ik zeggen, importen die China doet. van Japanse producten. die dan door Japanse bedrijven in China worden verwerkt. en die weer verwerkt naar Japan worden teruggeëxporteerd. Ja, ja. okay. Dus die cijfers zijn, uh, daar moet ja, je voorzichtig ja. mee zijn. Kortom, eventjes terug ja. dan weer. Uh, die bankencrisis die is voor een belangrijk deel opgelost. Ja. Heeft veel te lang geduurd. Heeft te maken met het feit dat die banken die moesten slechte leningen afschrijven. Maar dat, eh, door vriendjespolitiek eh, gebeurde dat niet zo snel. Want dan moest je tegen een vriendje zeggen... joh, je betaalt niet genoeg, je, jouw bedrijf maakt geen winst. We schrappen je van uit de boeken. Dat gebeurde niet. Dat is even kort, kort zeggen waar het om gaat. Ja. Maar wat is nu het probleem met, met Japan, met hun economie? Um, een aantal problemen. Een, um het grootste probleem is, denk ik, de overheidsschuld. De overheid uh, heeft een enorme uh, schuld. Um, zowel in het uh, absolute bedrag wat die schuld beloopt, als in percentage. Hè. Dus het Griekse, de Griekse schuld uh, is, geloof ik, 120% van het uh, bruto nationaal product mm -hmm. van Griekenland. In Japan ligt dat boven de 200%. Oh. Als je de schuld van alle uh, bestuurslagen, gemeentes, ja? steden, prefecturen en de centrale overheid bij elkaar optelt. Dus dat is een heel groot probleem. Dat noopt de Japanse regering er natuurlijk toe om eigenlijk te bezuinigen. Maar als je in een dal zit, dan wil je natuurlijk eigenlijk stimuleren. Dat is nu precies de maatregel waar we dit gesprek mee begon. Dat men nu de geldpersoon aanzette om zo wat inflatie aan te wakkeren... en zo te zorgen dat mensen weer wat gaan kopen. Hand in hand daarmee um, heeft Japan te kampen met een hele hoge koers van de yen. Dat wordt ja. in Japan ook wel als economische oorlogsvoerder. Dus hun spullen zijn duur. Uh, inderdaad, op exportmarkten uh, in Amerika, in Europa en ook in Azië uh, zijn de Japanse producten veel duurder dan voorheen. Maar dat is dus ook de reden van die geldpers aanzetten, om die yen een beetje te drukken. Zeker, zeker, zeker. En daar moet u zich eigenlijk twee dingen mee voorstellen. Japanse bedrijven hebben zich de laatste decennia ontzettend geïnternationaliseerd, zijn steeds meer buiten Japan gaan produceren. In China, zoals we net al noemden, maar ook heel veel in zuidoost azië in de Verenigde Staten en op nog andere plekken. Um, die bedrijven buiten Japan, die Japanse bedrijven... die worden toch vaak gevoed vanuit Japan met allerlei grondproducten... of halffabrikaten om daar eindproducten van te maken. Ja. Dus als Japan erg duur is qua productie... Dan Tikt dat ook door in de producten die men over zee produceert. En dat resulteert dus eindelijk, eigenlijk uiteindelijk in hogere consumentenprijzen. En je ziet dat in een aantal sectoren, bijvoorbeeld in de elektronica sector, Japan marktaandeel verliest aan Koreaanse concurrenten en aan, aan, aan Chinese concurrenten. Ja. En hoe kan het dan zijn dat Toyota al sinds jaren dag de, grootst, uh, de grootste autoproducent is? Nou, Toyota is nou eigenlijk het voorbeeld bij uitstek van een bedrijf... wat heel erg geïnternationaliseerd is. Wat in heel veel landen buiten Japan zijn auto's bouwt. Ja. En waar niet voor geldt wat u net zei... dat de spullen waarmee ook nog weer uit Japan komen... dat het één grote verwevenheid met het land zelf is? Correct. Dat geldt juist. nou voor Toyota juist niet. Die hebben een heel bijzonder... Um, laat ik zeggen, toeleveringsapparaat... waar juist lokale toeleveranciers... dus in, in Europa bijvoorbeeld ook Nederlandse, Franse, Duitse... toeleveranciers allerlei onderdelen toeleveren... en dat tegen hele scherpe prijzen kunnen doen. Dus daar werken ze niet altijd per se met Japanse... toeleveranciers uit Japan of met... Japan Japanse toeleveranciers in Europa. Maar dat kost natuurlijk, als meerdere bedrijven dat zouden gaan doen, Japan zelf, de Japanner zelf, binnenlands banen. Correct. Um, als je kijkt naar um, de werkloosheid op het ogenblik in Japan, um, dat is natuurlijk een frictiewerkloosheid die zich alweer zal oplossen als het weer ietsje aantrekt in Japan. Dat is een werkloosheid die je altijd hebt, omdat je altijd vraag en aanbod hebt en er moet een, uh, een, een, een, een reservoir van mensen zijn waar je uit kan putten. Correct, correct. Maar we hebben in Japan natuurlijk te maken met een hele grote vergrijzing. Dus het aantal werkenden zal sowieso nog verder gaan afnemen uh, dan het al is afgenomen. Um, en daarnaast zijn er de laatste jaren in Japan inderdaad veel uh, banen verloren gegaan, doordat met name dat midden- en kleinbedrijf die grote bedrijven is gaan volgen en ook buiten Japan is gaan produceren. Dat is correct. En ja. hoe, hoe, kan, ja. hoe kan de Japanse overheid dat tegenhouden? Want dit is een spiraal ja. naar beneden waar toch een halt aan toegeroepen moet worden, um, zou je denken? Ja, dat is een goede vraag, waar men zich in Japan ook het hoofd over breekt. Um, het antwoord is niet zo eenvoudig. Men heeft het op alle mogelijke manieren gebruikt. Economisch nationalisme speelt een rol. Er wordt een appel gedaan op Japanse bedrijven om niet allemaal naar buiten Japan te gaan en daar gaan te produceren. Maar er hebben bedrijven niet zoveel boodschap aan, nee. want die zoeken natuurlijk toch die maar Een beetje de wat, de, wat de Fransen proberen hè? met hun eigen industri industrieën. Exact, ja. exact, ja. exact. Daarnaast zijn er um, allerlei soorten van subsidies uitgedacht om Japanse bedrijven toch vooral in Japan te houden en ze niet uit Japan te laten gaan. Ook dat helpt eigenlijk nauwelijks. Um, je ziet wel dat, laat ik zeggen, bedrijven hun uh, meest technologisch innovatieve en sterkste producten in Japan blijven produceren, dat ze dat nog niet zo naar het buitenland verleggen. Dus zeker niet naar China en andere Aziatische landen. Omdat men toch ook bang is vaak voor bedrijfsspionage en voor het. Uh, ik zeggen, niet onterecht, geloof ik. Hè? Niet helemaal onterecht. Japan heeft daar zeker in China slechte ervaringen mee. En ook wel op, op andere plekken. Um, maar de Japanse regering en de Japanners zelf beseffen heel goed dat met een krimpende bevolking. Want vergeet dat niet. Over 30 ja. jaar zal de Japanse bevolking in plaats van de 126 miljoen mensen die we nu hebben. ongeveer 100 miljoen mensen hebben. Mm -hmm. Dat daar ook fors minder handen zullen ja. zijn. En dus ook fors minder banen nodig zullen zijn. En dat dat hele bruto nationaal product dus ook zal krimpen. Gaan wij ook last krijgen van die crisis in Japan als die niet opgelost wordt? Um, ik denk in uh, beperkte mate. Andersom um, meer, de Europese crisis, daar nee. heeft Japan meer last, last van? Nee, nogmaals, um, de Europees-Japanse handel beloopt voor Japan... maar 10% van een export en 10% van een ah, import. Ja. Dus relatief is, Japan, is Europa onbelangrijk voor Japan hm. en omgekeerd. Oké, okay. nou, nog... een gelukje bij een ongelukje voor ja. beide... Ja. Ja, ja, dat wel, maar kunnen we er wat van leren? Um, dat is een goede vraag. Um, waarvan zouden we wat kunnen leren? Van, hoe, van mean, hoe zij nu bezig zijn om het aan te pakken. Of wat wij kunnen leren van wat we niet moeten doen... om ook in zo'n spiraal terecht te, te komen. Nee. Vergrijzing doe je ja. niet zoveel aan natuurlijk. Wat natuurlijk heel erg voor de hand ligt. Nou ja, wij hebben natuurlijk in Nederland ook te kampen... met een vergrijzing in ja, Europese ja. landen. Maar wij compenseren dat door een immigratieoverschot. Gelukkig door jonge mensen, uh, uh, nieuwe mensen naar Europa toe te halen. Maar dat ja. doet Japan um, niet? Nee, dat is een... Opzettelijke politieke keuze geweest in Japan om heel erg een restrictief immigratiebeleid uh, te voeren. Daar is ook wel consensus over in Japan. Dat wil men eigenlijk niet. Ondanks het feit dat men beseft dat daardoor uh, laat ik zeggen, de lonen stijgen en er weinig goedkope arbeiders aan die onderkant zitten. En dat is niet iets wat, want er komen verkiezingen ja. aan, wat misschien wel eens door een misschien nieuwe regering zal gaan veranderen? Ik zie dat niet zo heel snel gebeuren. Het wordt een ja. hele nationalistische club, hè. lees je overal. Doet dat wat? Speelt dat een rol in dit geheel? Dat speelt een rol. Aan de andere kant is het in Japan, nou ja, net zoals in Europa, misschien nog wel sterker, bestaan er ook wel twee werkelijkheden. Er zijn ook, ook veel illegalen in Japan. Japan is natuurlijk een eiland, is makkelijker af te sluiten en wordt ook goed gecontroleerd door de politie en de douane. Maar toch zijn er veel illegalen die daar ook werken. Er zijn regelmatig schandalen bijvoorbeeld van Chinese immigranten die uh, zich inschrijven op universiteiten, maar dan eigenlijk niet komen studeren, maar uh, het, het illegale circuit ingaan om daar te werken. Dat gebeurt wel veel. Um, je ziet dat ook als je in Japan bent steeds meer. Vroeger was dat, laat ik zeggen, in de keukens en in de, in, in de werkplaatsen zag je dat niet. Maar als je nu naar Japan zwaarhuis gaat, heb je ook een goede kans dat er een Chinese cashier, zou ik maar zeggen, hmm. aan ja. het werk is. Dus in zoverre verandert er wel iets. Hmm. Ja. Maar uh, even het conflict met China, hè? want je poetst dat een Hebben beetje we nog weg een van voor, uh, ja, heel de kort. De ja. Maar er komt een nationalistische regering. Is, is er niet het gevaar dat het conflict opgeblazen wordt door hem? Uh, nou, het is natuurlijk heel moeilijk om in de toekomst te kijken. Ik verwacht helemaal niet iets van een militair conflict uh, of in die trant. Uh, de economieën zijn wederzijds heel erg van elkaar afhankelijk. Daar is iedereen van doordringt. Natuurlijk uh, is er in China op het ogenblik een machtswisseling aan uh, de gang. En uh, krijgen we in uh, Japan uh, uh, veranderingen die daarop staan in politieke zin. Dus iedereen is erg onzeker. Maar ik denk dat uh, men net als in eerdere gevallen, want dit is een aantal keren eerder voorgevallen, dat men daar wel uh, goed uit zal komen. Oké. Okay. Rogier Busser, Japandeskundige, weten wij nu ook heel zeker. V verbonden aan de Universiteit van Leiden. Heel hartelijk bedankt. Zeer ja, bedankt. Mijn ja. koptelefoon valt af terwijl ik meld dat de villa zometeen na nieuws en weerverkeer en ster bij u terug is met ons politieke panel. Tot zometeen. Sport op Radio 1. Zaterdagmiddag om half drie. Het is duwen, het is sleuren, het is werken daar in dat peloton. wk wielrennen voor vrouwen. Want iedereen wil in een goede positie zitten. En het Sportforum. Om negen uur de Heredivisie. Pax Wolle, Groningen. Het wordt terugkopt. En op de paal en de goal. RKC, VVV. De toebal die volkomen over de bal heen maakt, zegt. Vitesse, Herakles. Voort en een doelpunt bij de tweede paal. En NEC, Willem 2. Oh, mooie goal, zeg. NOS langs de lijn. Zaterdag van half drie tot zes en van negen tot elf. Radio 1.